12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, SPD kiest voor Peer Steinbrück als partijleider. Dronken brommerrijders krijgen geen alcoholslot in de auto meer. En Formule 1-coureur Hamilton neemt de plek van Schumacher in bij Mercedes. Vanmiddag wisselen bewolkt, vooral in de kustgebieden grote kans op een bui. En het is ongeveer 17 graden. Vanavond neemt vooral in de noordwestelijke helft de bewolking toe en de kans op een bui. Vannacht op meer plaatsen wat regen, morgenochtend grijs en nog geregeld een buis. middags klaart het dan vanuit het westen weer op. En zondag, dat wordt een droge en vrij zonnige dag. De uitdager van bondskanselier Merkel bij de Duitse parlementsverkiezingen is bekend. De SPD schuift Peer Steinbrück naar voren om de partij te leiden bij de verkiezingen volgend jaar. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn, Wouter, er waren meer kandidaten, waarom is gekozen voor Steinbrück?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 ja, dan blijft eigenlijk Stijnbroek een beetje over. En nogmaals, Steinbrück was ook de degene die met veel enthousiasme en adrenaline zich heeft gepositioneerd. Afgelopen tijd de zegen heeft gekregen van Helmoet Smit. Oud-kanselier nog steeds een soort heilige binnen de SPD. Als je dat allemaal op zak hebt, dan heb je ook waarschijnlijk de beste kaarten. Ja, ja. wat voor type is het?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 Het begrotingstekort zou daardoor in 2013 worden teruggebracht naar 3%. Het land voldoet dan exact aan de eisen van de Europese begrotingsrichtlijn. Een hogere inkomstenbelasting voor de rijke Fransen... en een lastenverzwaring voor bedrijven moet de staat 20 miljard euro opleveren. In zijn verkiezingscampagne had president Hollande... al een belastingverzwaring naar 75% aangekondigd... voor mensen met een inkomen van meer dan 1 miljoen euro. Volgens de regering raken de belastingverhogingen maar 1 op de 10 Fransen. Mensen die betrapt zijn op het dronken rijden op een brommer... krijgen niet langer als straf een alcoholslot in de auto. Minister Schultz van Hagen heeft dat besloten. Volgens Schultz is een alcoholslot in de auto voor dronken brommerrijders... bij nader inzien niet geschikt. In de praktijk gaat het vaak om jongeren die wel een autorijbewijs hebben... maar geen eigen auto. En het alcoholslot wordt dan ingebouwd in de auto van de ouders. Sinds 1 december vorig jaar kregen op die manier 400 dronken brommerrijders een alcoholslot. Dat wil zeggen de ouders van die dronken brommenrijders. schaft voor deze groep het slot met terugwerkende kracht af. Winkelen wordt duurder. Maandag gaat het hoogste btw-tarief met 2% omhoog. Verslaggever Karin Alberts vroeg zich af of er vandaag daarom een run is op luxe artikelen. Ze ging de winkelstraat van Hilversum in. Het leven wordt weer een beetje duurder vanaf 1 oktober, hè? Ja, helaas wel. Heeft daar rekening mee gehouden? Uh, oh, okay. Nou, er valt weinig rekening mee te houden. Het wordt gewoon uh, doorgedrukt. Dus, uh... Niet snel even nog een auto gekocht? Nee, oh nee, nee, nee, nee. Van ja, oh AOW nee, uh, lukt dat niet meer, hè? <laughs> nee. Maar is iets wat u zorgen baart? Dat het leven duurder wordt? Nou ja, het is natuurlijk wel voor mensen die helemaal... Alleen, ik heb nog een klein pensioentje van een AOW'tje of het minimumloon. Die komen niet meer rond. He? Het is gewoon, het dagelijks leven het is al ontzettend duur. Dan hoef je nog niet eens gekke dingen te doen. Dan moet ik ook mensen zeggen, ach, het is maar 2%. Denkt u ja, er ook zo over? Nee, iedere, twee, iedere procent is er één te veel eigenlijk, hè? Het, uh, je moet het accepteren, want moet er moet echt iets gebeuren in Nederland. En ik denk dat de btw uh, ja, toch gespreid wordt over de hele bevolking. Dus ik denk dat dat een verstandige maatregel is. Maar ja, ook mensen met een kleine beurs worden dan getroffen. Ja. Allemaal. Maar dat zeg ik, dan wordt het verspreid. En ik denk dat dat goed is. Ik heb wel bij toevalligheid een nieuwe auto gekocht net voor de BTW. Maar het was dat andere auto op was. Maar als ik bereken over 1000 euro is het maar 20 euro verschil. Dat is die 2%. En, en hoe duur was die nieuwe auto van u? Iets van 46, 47 honderd. nieuwe kwam een nieuwe, nieuwe trekhaak onder. Dus ik denk 5200 euro zo'n beetje. Dus dat, dat tikt dan wel een beetje aan. Dat scheelt dan wel, maar als je een televisie koopt of zo van, van, van 15 of 1600 euro, dan denk ik dat je gewoon met 30 euro meer. dan dat ga je niet eerder een tv verkopen. Ik denk het beter, waar we een hoop mensen er heel niet bij stilstaan. Uh, als het om kleren gaat, dan uh, kijken de dames niet op een paar procent. En de heren? Nou, in, in, in mindere mate. Ik denk dat de heren wel geïnteresseerd zijn, misschien in sportkleding en andere dingen. Maar... Die zijn wat laconieke. Misschien als je een jong gezin hebt met kinderen... dan is dat natuurlijk een hele andere, hele andere kwestie. Dan kan je natuurlijk op één zaterdag of een dag in zijn winkel... misschien wat verdienen. Ja. Bijdrage was dat van Karin Albert. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Week 1 van de onderhandelingen tussen VVD en PVDA zit erop. Vroeg in de ochtend gingen ze aan tafel... en twee uur geleden, kwart over tien, was het afgelopen. Verslaggever Marcel Bril wachtte PVDA-leider Samsom op.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 befaamde, beruchte radiostilte. Gaat u na het weekend pas weer verder? Ja, daar kan ik wel antwoord op geven. Hé, lekker. Ja, eindelijk op zoek naar een <laughs> vraag waar je we wel wat op kon zeggen. Dank u wel. He, dank. Tot maandag. Maandag verder dus. En dan staan zowel ochtends als s middags als s avonds afspraken gepland. Vanmiddag dan gaan de informateurs Kamp en Bos nog wel naar de koningin... voor een beleefdheidsbezoek, zo is dat gaan heten intussen. De overname van Netcar in Born is praktisch rond. Volgende week worden waarschijnlijk de contracten voor de overname getekend. Dat meldde Bronnen op een autoshow in Parijs, verslaggever Louis Dekker. En die handtekeningen, dat zijn er een heleboel, want er zijn heel veel partijen bij betrokken. VDL, de overnamekandidaat, Netcar, Mitsubishi, BMW, de overheid, kan nog wel even doorgaan. Ze gaan het pas naar buiten brengen als ze bij wijze van spreken al die TIG-handtekeningen bij elkaar hebben. Maar neem van mij aan, dat is begin volgende week. De zaak is al lang beklonken, maar het is nog even wachten op het feestje en de champagne. In juli sloot Mitsubishi en het industrieconcern VDL een principeakkoord over de verkoop van Netcar. VDL wil in Born minis gaan produceren voor BMW. Netcar kwam in de problemen nadat Mitsubishi begin dit jaar bekend maakte te stoppen met de productie van auto's in Born. Door de overname gaan er geen banen verloren. De productie van de minis begint in de tweede helft van 2014. Bij een ongeluk in Nijmegen is vanochtend een vrouw omgekomen. Ze kwam rond 4 uur onder een vrachtwagen terecht.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 Een opvallende transfer in de Formule 1. De Brit Lewis Hamilton gaat volgend jaar naar de Duitse Mercedes... in plaats van Michael Schumacher. Hamilton zou een jaarsalaris van bijna 19 miljoen euro krijgen. Ik zeg bijna 19 miljoen euro. Slaggever Ronald van Dam. Hoe opvallend is deze overstap? Heel opvallend. Al zagen we hem misschien een klein beetje aankomen. Er wordt al wekenlang over gespeculeerd. Uh, ja, Lewis Hamilton wil misschien na vijf jaar McLaren wel eens uh, wat anders. En Mercedes uh, wil hem heel graag hebben als opvolger van Michael Schumacher... om uh, het de merk weer als wereldkampioen te maken. Dus het uh, ja, is er wel eentje die uh, de Formule 1 even op zijn grondvesten doet uh, trillen. De grootste transfer in de geschiedenis van de Formule 1, mag je dat zeggen? Nou, wel een van de grootste. Er zijn natuurlijk hele grote geweest. Ik denk aan uh, Ayrton Senna, die in uh, 1994 van uh, McLaren voor uh, Williams uh, ging rijden... en in dat jaar ook uh, de dood vond in Imola. Ja. Ik zeg altijd we zijn het grote geweest, maar uh, ik doe nu de Formule 1 sinds 1997 en uh, ja, in, in mijn carrière is dit wel uh, de grootste, denk ik. Ja. Hoe groot is het verlies voor, uh, voor McLaren? Groot, ja. Ze hebben deze jongen uh, natuurlijk opgeleid. namen hem als 14-jarige onder hun hoede in hun ontwikkelingsprogramma. We hebben hem uh, naar de Formule 1 gebracht. Hij heeft vijf jaar voor het team gereden. Hij heeft sinds 2008 uh, de wereldtitel uh, bezorgd. Ja, dan zal McLaren Lewis Hamilton met leden ogen zien vertrekken. Ze hebben na verluid zelfs ook hetzelfde salaris geboden als mercedes uh, ja, een bieden. Maar ik denk, wat ik zal zei, Lewis Hamilton is gewoon na vijf jaar McLaren toe aan een nieuwe, aan een nieuwe uitdaging. Hm. Dan gaat hij bij Mercedes uh, Michael Schumacher vervangen. Betekent dat automatisch dat Schumacher stopt? Nou, er is nog een kans dat hij misschien volgend jaar bijvoorbeeld bij het team van Sauber zou kunnen rijden. De zaakwaarnemster Sabine Keen van uh, Michael Schumacher werd in Singapore de laatste Grand Prix veel gesignaleerd bij het team van Sauber. Sauber heeft hij ook in het begin van zijn carrière in de sportscars voor gereden. En uh, ja, als hij nog een jaartje door wil, dan zou dat een, een aardig alternatief zijn. Uh, uh, ze rijden natuurlijk ook met, uh, met uh, het is een beetje ja, het Zwitserland, maar ook wel hier wel Duits talig. Dus blijft hij inderdaad een beetje dicht bij huis. Maar ja, hij zou misschien ook wel gewoon zijn helm nu echt definitief aan de gaan kunnen hangen. Dat behoort ook tot de mogelijkheden. Oké, okay. Ronald van Dam, dankjewel. Oké. Okay. 12 minuten over 12 is het. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De SPD in Duitsland kiest voor Peer Steinbrück als partijleider. Dronken brommerrijders krijgen geen alcoholslot in de auto meer... als ze betrapt zijn. En de Formule 1-coureur Hamilton, we hoorden het net... neemt de plek van Schumacher in bij Mercedes. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV hier op Radio 1 met lunch. Elektrisch rijden, echt goedkoper.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Klaas Drupsteen. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Straks praat ik met de maker van de documentaire over Paul De Leeuw... die zondag op het filmfestival in Utrecht eh, in première gaat... met de welhaast klassieke titel De Entertainer. In het mediaforum, kolonist Luc Koelman en oud-regisseur van Topop... en heel veel andere dingen Bert van der Veer... Hoe vinden zij die nieuwe serie van dat legendarische popprogramma? Ja, dit is een historisch moment. Het is eindelijk weer zover. Een actueel muziekprogramma op de Nederlandse televisie. Wat hebben we vandaag? Live optredens, Megatop 50 en nog veel meer. Dit is de allereerste Top Op 3. En u hoort tegen één de ontknoping van wederom een week Nationale Nieuwsquiz. Vandaag de laatste kandidaat, Stefan Snieders uit Rotterdam. Als u ook wilt meedoen aan de quiz, dan kunt u mailen naam en nummer... naar nationale nationalenieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het mediajournaal. Bert van Marwijk wordt huisanalyticus bij de NOS voor het Champions League toernooi. De voormalig bondscoach schoof vorige week al aan voor de Champions League wedstrijd Borussia Dortmund Ajax. En dat beviel zo goed dat de samenwerking is bezegeld al des de NOS. Van Marwijk is komende woensdag weer van de partij voor het duel tussen Ajax en Real Madrid. Ook Jan van Halst, Juri Mulder en Edwin van der Zwar maken deel uit van de Champions League ploeg van de NOS. Je zou denken dat er inmiddels over alles wel een talentenshow op tv is geweest, maar de AVRO heeft toch nog wat gevonden. Dirigeren. Frits Sissing presenteert in november het programma Maestro, waarin acht BN'ers een stoomcursus dirigeren krijgen. De winnaar mag een groot klassiek orkest met de bekende armzwaaien begeleiden. In hun zoektocht naar BN'ers die daaraan willen meedoen, kwam de AVRO natuurlijk al snel terecht bij rapper Kleine Viezerik en volkszanger Walter Kroes. Aanstaande zondag gaat de entertainer in première op het Nederlands Filmfestival. Ik zie alles. Ik weet alles en ik heb het allemaal door. Stop maar, stop maar, stop maar, stop maar, stop maar. Stop maar. Ja. Jongens, het klinkt, die band klinkt niet echt lekker. Doe ik er nog toe op televisie? Ik heb last van uh, nicht-artrozen. Artrozen? <tus> Artrozen. Zeg haar, als je er een keertje ontmoet... U had hem vast herkend, hè? Dit was Paul de Leeuw documentairemaker Kees Overgouw. Volgde de Leeuw een jaar lang bij zijn werk als tv-presentator van Paul... en zijn theatershow Poephoofd. Kees Overgouw, goedemiddag. Hallo, ik ben er. Ja, hallo. Uh, ja, Paul de Leeuw is heel bekend. Hè. Iedereen kent hem wel eigenlijk uh, nogal dominant af en toe. Uh, kreeg je volledige vrijheid van hem? Uh, hij heeft aan het begin van het seizoen, dat was ergens in oktober... heeft hij even over nagedacht uh, of in mij... Uh, overal zou toelaten waar hij aan het werk is... waar zijn professionele leven zich afspeelt. En toen heeft hij dat op een gegeven moment besloten. En uh, als hij dat dan besluit, dan komt hij daar niet meer op terug. Op geen enkel moment heeft hij daar aan getwijfeld? Uh, nou, ik heb wel eens uh, een, uh, een, een, een boos oog mijn richting uit zien komen. Maar nee, hij is daar, nee hoor, hij is daar nooit op teruggekomen. En, en werd, je, werd, werd, werd je dan enigszins geïntimideerd ge of viel dat wel mee? Als hij boos uh, nee, ik heb nooit geïntimideerd. Um, heb je het gevoel? Heb je hem 24 uur per dag? Nou ja, bij wijze van spreken dan kunnen volgen of, of was het echt puur? Nou, uh, de, de, de, de, kijk, de, de VARA was, als ik hem uh, iedere dag had gevolgd uh, sinds oktober, was de VARA nu failliet geweest. Uh, dan was er één publieke omroep minder geweest. Uh, dat, dat ging dus niet. Uh, ik heb hem uh, uh, wel heel erg lange dagen. Uh, gevolgd. Er waren ook wel eens uh, uh, dagen bij dat ik hem uh, maar een paar minuten gevolgd heb. Maar dat was dan toch net lekker belangrijk. Hm. Uh, uh, ja, op zo'n manier is het gegaan. En krijg je dan ook een andere Paul de Leeuw te zien dan de Paul die wij kennen? Nou, um, als er iets is, uh, wat ik hoop, uh, dat uh, als mensen het gezien hebben en naar buiten komen of uh, een kopje koffie gaan maken, uh, dat ze zeggen, goh, hij is heel anders dan ik dacht. Ja. Ja. En, en hoe anders is hij dan, dan je zelf dacht? Um, hij uh, heeft uh, stille momenten, hij heeft momenten, lange momenten van contemplatie. Uh, hij heeft natuurlijk ook een boek geschreven dat heeft hij thuis gedaan. En de, uh, dat, dat een boek schrijf je niet uh, door voortdurend met andere mensen te spreken. Uh, uh, of uh, de, de hele tijd door de straat te rennen. De, een boek schrijf je door uh, stil achter een computer te zitten in een lege uh, kamer. Ja. En dat dus ging dat, hem ook. Dat zijn dingen die uh, hij uh, onder controle heeft. Het ging hem ook goed af. Dus hij is een beetje stiller dan wij misschien denken. Uh, hij Rustig. komt misschien uh, iets uh, stiller over en um, uh, geconcentreerder. Uh, dan, dan veel mensen denken. Ja, ik weet ook niet precies wat uh, de meeste mensen uh, voor idee hebben over Paul de Leeuwen. Maar uh, ik denk, ja, dat zou wel eens kunnen. Um, nou, uh, is er ook een, een kwestie geweest met Sonja Barend in De Wereld Draait Door. Daar was hij nogal door omdaan. Heb je, heb je daar ook wat van kunnen in de documenteren? Want zij, uh, want zij zei eigenlijk van, misschien moet hij eens een jaartje wat anders gaan doen... en dan terugkomen met een hele goede formule. Uh, ja, dat is gebeurd en uh, ja, hij was daar uh, behoorlijk kapot van. Het uh, was natuurlijk wel zo... Hij voelt zich thuis, hè, bij, uh, hij heeft in lengte van jaren bij de VARA uh, programma's gemaakt. Uh, hij beschouwt de VARA ook echt wel als een familie... en ik denk dat het ook wat dat betreft een, uh, een harde klap voor hem was. Ja, en dat kon je ook zien en dat heb je ook in de uh, documenten. Dat ik, ja, dat zit, dat zit erin, ja. Ja. Uh, Nou, wordt de première in ieder geval vertoond op het uh, Nederlands Filmfestival. Komt die ook nog op tv? Uh, dat is uh, wel de uiteindelijke grote bedoeling. En uh, ik hoop ook uh, dat dat snel gebeurt. Want uh, Paul is een uh, beweeglijk man die uh, uh, niet veel stil zit. En uh, je ziet af en toe de creativiteit uh, letterlijk al stoom uit zijn oren komen. Um, voordat je het weet gebeurt er uh, weer een heleboel nieuwe dingen. Yeah. En uh, voordat je het weet is die film gedateerd. Nou, ja. ik denk dat je hem... Uh, over een jaar zou je hem niet moeten laten zien. Over tien jaar zou het weer wel kunnen. Maar ik hoop echt dat het uh, snel op de buis komt. Dus nou, als dat niet gebeurt, dan wachten we nog een, een jaartje of tien. Maar in ieder geval <lacht> misschien ook binnenkort. Oh, oh, oh, nee. ja, Kees Overgouw, dank je wel voor dit okay, verhaal. Oké, dag. dag. Marcella Bredeveld is de opvolger van Rob Wijnberg bij NRC Next. Eerder deze week werd bekend dat Wijnberg stopt als hoofdredacteur... en dat hij columnist wordt voor NRC Next en NRC Handelsblad. Bredeveld was tot nu toe adjunct hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Zij wordt op haar beurt weer opgevolgd door Egbert Kalsen en Marika Stellinga... die verantwoordelijk worden voor de middagkrant. Stellinga kwam uh, vorig jaar over van Elsevier. Filimon Wesseling keert na ruim drie jaar terug bij spuiten en slikken. Zo maakte BNN bekend. Hij vervangt Nicolette Kluiver tijdens haar zwangerschapsverlof. Wesseling stopte in 2009 met het programma. In de eerste uitzending op 7 oktober zijn schrijver Robert Vuijsje... van het boek uh, Alleen maar nette mensen en acteur Geza Wijs te gast. Ook is er een interview te zien met Snoop Lion, die vroeger Snoop Dogg heette. Liefhebbers van Formule 1 zullen vermoedelijk uh, vanaf volgend seizoen moeten betalen om de Grand Prix te kunnen zien. RTL, die het nu nog uitzendt, heeft besloten niet meer op de rechten voor 2013 te gaan bieden, meldt de Telegraaf. Betaalzender Sport 1 is momenteel in onder, uh, onderhandeling met Formula One Management over de verkoop van de rechten. Een opmerkelijke bijdrage gisteren in Nieuwsuur. Onze amerika consulent Tom Klein is de komende twee weken op een roadtrip door Amerika. En zal vanaf verschillende locaties reportages maken. We schakelen nu live over naar Tom. Waar ben je nu? In de auto zie ik Tom. Ja, wij rijden in uh, New Orleans in de wijk Lower Ninth Ward. Ja, dat zag er uh, behoorlijk futuristisch uit. Een live bijdrage van correspondent Tom Klein vanuit een rijdende auto. Dat is mogelijk door een live-view-verbinding. Het uh, werd gisteren uitgelegd in de uitzending. Maar voor degenen die het niet gezien hebben, uh, Ed Ribbink. Die ziet huis de gasten, wat ik helemaal te zeggen, eindreducteur van uh, Nieuwsuur. Hoe werkt dat? Dat werkt via een uh, gsm-verbinding. Het 4G-netwerk heet dat. En uh, het bedrijf heeft een kastje gemaakt. waarin uh, 14 uh, kaarten zitten van 14 verschillende aanbieders. En de twee sterkste worden gekozen. En het beeld komt via de telefoon tot ons dus. De twee sterkste worden gekozen? Ja, dus je hebt verschillende netwerken. En waar je bent, ja. waar de zender het sterkst is, daar worden er twee gepakt. Die worden gecombineerd. En daardoor wordt voldoende. Bandbreedte ge gemaakt zodat je video in hoge resolutie kan doorsturen. En wat voegt het voor jullie toe? Het is natuurlijk leuk om te ja, Het betekent dat je flexibel bent, dat je overal, uh, normaal is het zo dat je moet naar een satellietverbinding toe. Die staan niet overal, die kan je wel meenemen. Uh, maar dat brengt ook allerlei kostmensen mee, maar je kan dus overal uh, live gaan. Ja, hij gaat een tour maken van uh, New Orleans naar Chicago, hè? Dus ja. een beetje van zuid naar ja. noord op dat gebied. Um, waarom hebben jullie ervoor besloten om daar zoveel dagen, 44 dagen, voor uit te trekken? Nou, die tour doet niet 44 dagen. Het is 44 dagen tot verkiezingsdatum. Okay. Dus de komende 2,5 weken is die tour en daarna gaat hij andere dingen doen. En in die tour maakt hij onderwerpen dus over uh, de ouderenzorg, de gezondheidszorg, uh, uh, uh, fabrieken die failliet gaan. Uh, onderweg uh, kijkt hij met de Amerikanen naar het eerste debat op, op, op 3 uh, oktober... Uh, dus dat verwerkt die, De campagne gebeurtenis verwerkt hij in zijn toer. Ja, denk je dat wij in Nederland toch al aan toe zijn aan die campagne? De campagne duurt al meer dan een jaar. Ja. Uh, maar begint nu wel in de hetere fase te komen. Er komen debatten. Dus ik denk dat er nu wel belangstelling voor is. Ja, ja. Obama begint een beetje uit te lopen. Is het nog, nog spannend genoeg? Uh, ja, want in de debatten kan alles weer veranderen. Ja. Dus hij gaat dat 2,5 uh, week doen. En wat gaan jullie daarna doen? Hoe blijven jullie daarna? Daarna blijven wij natuurlijk de, de, de campagne volgen. En Richting verkiezingen zelf gaan we nog een, samen met de NOS... een groot programma maken op 6 november. Ed Ribink, eindredacteur van Nieuwsuur. Veel succes en dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De memoires van schrijver Selman Rushdie zijn afgelopen week verschenen. En vandaag, precies 22 jaar geleden, was Rushdie voor het eerst... weer op de Nederlandse televisie te zien... naar het verschijnen van zijn boek De Duivelsverse. In het televisieinterview biedt hij zijn excuses aan... voor het schrijven van het boek. Uh, en De Duivelsverse gaat over de Engelse immigratieproblematiek... en veroorzaakte direct een enorme rel onder fundamentalistische moslims. Rushdie zet in het boek de profeet Mohammed namelijk neer... als een man die bezwijkt voor aardse genoegens. De Iraanse leider Ayatollah... Rusty sprak daarop een fatwa uit over Rusty, waarmee hij de schrijver ter dood veroordeelde. En niet alleen Rusty werd ernstig bedreigd, ook de lezers van het boek voelden zich niet veilig. Nee. We hebben nog steeds geen uh, contact met Harry Kreele, beste kekers. En misschien is dat ook maar het beste. Want het zou nu toch wel heel erg gevaarlijk zijn. Nu een interview met Salman Rushdie. Sorry hoor, maar uh, linkersoep Moeten toch ook aan onze eigen gezinnen denken. Uh, heb jij het boek gelezen? Uh, ik heb... Nou, ik wou het net gaan lezen, eerlijk gezegd. Ik heb het niet gelezen, hoor. T maar toen barstte dat allemaal los, to dus toen heb ik het begraven. Begraven? Ja, in de tuin van de buren, voor de zekerheid. Oh, ja. Ik heb het ook niet gelezen. Bij mij staat het uh, in de kast. Gewoon in de kast? Oeh, nee. Het ligt nog op het lage tafeltje. Man, is Kort als Altus is toch geen bang mannetje? Nee. Die laat het zijn ambtenaren lezen. Die durft het zelf niet te lezen. Dus als het straks verboden wordt, dan krijg jij, krijg jij van twee kanten aanvallen op je huis. Islamitische kamikazes aan de voordeur en de Nederlandse politie aan de achterdeur. Ik ga even naar huis opbellen. Ja, als, als die het verbiedt, dan moet dat in de Allah branden. In de alles branden, dat boek. Weg, weg. ik moet als, Kort als Altus ja. als het, uh, het verbied, dan moet ik het boek verbranden. Dat, dat is, is toch idioot. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, wat spreekt? Voor een lammerkakkerige Jansali geest. Deze woorden, mensen. Dat jullie ongelovige mieren des veld zijn, dat is jullie heidensbakken, Jan. Maar mogen wij als christenen even ons heigend hert ontluchten, uh, ja? Namens, namens welke groep? Ja, van Cote en de B hoorden, die op het laatst door hun eigen typetjes de positivo's in de reden werden gevallen. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. En vandaag te gast in het Mediaforum Bert van der Veer, regisseur en mediadeskundige. En Luc Koelman, columnist onder andere bij Metro. Welkom allebei. Hallo. Hoi. Hallo. Binnenkort, ja, we zeiden het net al: de documentaire The Entertainer over Paul de Leeuw. Um, ja, wat vinden jullie daarvan? Is het uh, terecht, Luc, dat hij zo'n documentaire krijgt? Zijn documentaire. Ja, voor mij wel. Het is ook wel een groot entertainer hoor. Persoonlijk ben ik niet zo fan van hem. Ik vind hem inderdaad ook wat al te sprake kwam. Hij schreef het altijd, dat vind ik jammer. Maar het is een, het is een groot entertainer. Dus als hij, als hij een documentaire krijgt, dan snap ik dat wel. Ja. Ja. Jij Beert? Nou, ja, het is niet alleen een grote entertainer. Het is ook een waanzinnig vakman met, met een onwaarschijnlijke passie. En niet altijd even prettig voor de mensen om hem heen. Maar dat maakt het natuurlijk wel tot boeiende televisie, heb, je, heb jij met hem gewerkt ook? Nee, ik heb niet met hem gewerkt. Ik heb wel eens in zijn programma gezeten. En dan, je hoorde hem dat net in die promo ook zeggen van... ik hoor alles, ik weet alles, ik zie alles. Weet je wel, dat, dat toontje zo van... niets ontgaat mij en ja. ik ben hier de man die dit allemaal regelt. En het moet mijn, uh, mijn show zijn. Ja, en als dat uh, echt uh, betrapt is uh, door de camera, dan levert dat wel interessante televisie op. Ja. Overigens kan je er best een serietje van maken hoor. Mensen als Robert en Brink en Ivonie uh, kunnen, kunnen er ook wat van op de vloer. Helaas. Ja? ja, de ergste die ik ooit heb meegemaakt is Rudy Karel. Die, oh, ja? die was echt te erg. Die ging na afloop ook zitten met, uh, met de cameraploegen. En zei: waarom had je dat shot niet? Maar die zei ook tegen die kandidaten: waarom reageerde je zo stom? Alsof die arme Ach, mensen die in aanlaufende band zaten, getraind waren. En, en Willem Ruis dan? Want ik heb Willem ja, Ruis die gingen wel zijn kandidaten uitschelden. Ja, ook wel een beest geweest. Ja, dat zijn, moet ook. Maar dat ja. zijn toch ook de, de. Want dat geldt ook voor Paul de Leeuw, vind ik. Dat is toch een uitzonderlijk talent. Dat moet je dat misschien ook wel hebben. Ja, je moet wel, denk ik. Ja. Nou, weet ik niet. Ik heb het, ik heb het langs van met, met dat soort presentatoren. Ik heb het langs met Henny Huisman gewerkt. Ja. Die had het bijvoorbeeld helemaal niet. Die was wel heel erg van gezelligheid en vrolijkheid op de vloer... en niet uh, op zijn strepen gaan staan of zo. Maar was dat ook niet nadelig voor zijn programma's? Nou, ik geloof dat hij toch een redelijk succesvol uh, serie zag... Ja, absoluut, de rug heeft. Maar, maar, maar misschien had het dan nog mooier kunnen worden. Nee, maar, maar, dat deed, Joop van de Ende deed dat dan wel voor hem. Ja. Luc, toch nog even over die documentaire. Jij vindt uh, Paul zelf een beetje schreeuwerig... maar ben je wel ja. benieuwd naar zo'n documentaire? Naar de, naar de persoon erachter misschien en wat echt? er nog meer... Nou, ik zou niet echt voor naar, de, naar de bioscoop gaan... en de persoon erachter eigenlijk ook niet, hoor. Nee, nee. Nu ik hem bijna denk. ik zou denk ik niet naar die documentaire gaan. Ik zou ook niet naar kijken nee, op het is, tv. Ja, maar, ja, maar het, is, nee, ja, maar het maar moet iemand zijn die ik op een bepaalde manier bewonder. En ik vind hem een vakman, maar ik bewonder hem niet voor zijn vakmanschap. Dus als je, dus je stukje een stukje voor de krant uh, klaar hebt, dan ga je gewoon Twitter lekker naar een, een, een, een geweldige televisie maken kijken. Want waarom moeten mensen kijken? Omdat het een geweldige televisie maakt. Nou ja, mensen die het niet weten. Ik bedoel, het is altijd leuk om kijkjes achter de schermen te nemen, weet je, en het is, het is gewoon boeiend om te zien ja. hoe zo'n programma tot stand komt, hoe zo'n man functioneert. Ja, ja ik ik ja, ik hou ah, ik, maar daar. Kijk, uh, ja, ik, er echt van. Ik, ik ben ook geen fan van André Andrija's, maar die documentaire over ja. Andrija's, die was Fantastisch. geniaal. Fantastisch. Nou, dus het je? zou kunnen dat hij geniaal documentaire is. Hij is om jongens. Maar tot het tegendeel is bewezen. Oh, okay. ja. kijk, <laughs> dus je moet eerst even andere. Wil je laten kijken dan misschien op uitzending gemist of zo? Ja, dan zie ik. Ik, stuur ik wel, moet zeggen ja, ik ik stuur dat ik zelf ik wil een kleine trailer zien. Ik ben zelf wel benieuwd in ieder geval. Ik vind ik vind ook een fenomeen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat allemaal zit. Goed, wij gaan straks doorpraten he, met de heren van het Mediaforum. Eerst maar eens naar de hoofdpunten van het nieuws met Durald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Leers wil dat de Barrechaussee meer informatie krijgt... over vliegtuigpassagiers die Nederland binnenkomen. Leers hoopt dat de mensenhandel beter kan worden aangepakt... door gerichte controles. De maatregel zou alleen moeten gelden voor vluchten uit zogenoemde risicolanden. Totaal zijn dat er 24, waaronder Brazilië, Rusland, Turkije en Zuid-Afrika... Frankrijk gaat volgend jaar 10 miljard euro bezuinigen... en de belastingen fors verhogen. Begrotingstekort voldoet daardoor in 2013 aan de Europese eis van 3%. De belasting voor mensen met een inkomen van meer dan 1 miljoen euro... wordt verhoogd tot 75%. Volgens de regering raken de belastingverhogingen... maar 1 op de 10 Fransen. En uit een Iraakse gevangenis zijn gisteravond 90 criminelen ontsnapt. Tien bewakers en twee gevangenen kwamen bij die ontsnapping om het leven. De gevangenen hadden wapens gestolen uit een opslagruimte... en overmeesterden daarmee de bewakers. De Iraakse politie is met helikopters op zoek naar gevluchten gedetineerden. Inmiddels zijn er alweer 33 opgepakt. Het waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar vanmiddag af. In de noordwestelijke helft van het land kan een lichterbij ontstaan. En in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog... Er staat een matige zuidwestenwind en aan de kusten op het IJsselmeer is de wind krachtig. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden en 17 of 18 graden in het zuiden. Vanavond blijft het noordwestelijke kustgebied gevoelig voor een enkele bui. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. Morgen, zaterdag, is het in de ochtend bewolkt met op verschillende plaatsen buien. In de middag trekt de neerslag langzaam naar het oosten en breekt vanuit het westen vaker de zon door... Er staat morgen een matige tot vrij krachtige westenwind en de maxima liggen rond 16 graden. Zondag blijft het droog met zonnige perioden en het wordt dan ongeveer even warm. AMB Verkeersinformatie met één file op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Uithof en Den 3 drie kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Aan door met het Mediaforum in lunch. Bert van de VR, regisseur en mediadeskundige en Luc Koelman... columnist, onder andere bij Metro zijn te gast. En ik wil het met jullie graag even hebben over haren. Dat, gaat jou misschien, dat zal jou misschien niet verbazen, Luc. Nee. Uh, want <laughs> je, hebt, je hebt een column geschreven over haren... Uh, over, over uh, studenten van de Fontys Hogeschool uit Tilburg. Nou, vertel -hmm. zelf maar even wat erin stond ongeveer. Nou, wat ik eigenlijk in mijn column uh, betoog, dat is dat... Uh, dat alle media een beetje in een kramp schieten. wanneer het gaat over het afstaan van beelden van een misdrijf aan de politie. En er wordt eigenlijk meteen dat mantra gebruikt: van. Uh, dat doen we niet, want we zijn geen verlengstuk van, uh, van, uh, van uh, de arm, van de wet. En uh, dat is het dan, klaar. Ja. Terwijl ik denk: van, je moet gewoon bij elk, ja, bij elk item wat je schiet over, uh, over uh, dingen die misschien niet kunnen, moet je gewoon. Ja, de afwegen maken, ga ik dit wel of niet geven aan, uh, aan justitie? En niet per definitie zeggen, van dat doen we niet. In haar is bijvoorbeeld die meneer van 84... met een, uh, met een, uh, met een stoeptegel helemaal aan gort geslagen. Als je daar een beelden van hebt, dan kun je toch wel bij jezelf denken... Van, ga ik nu wel of niet deze beelden afzetten aan, aan justitie? En niet meteen dat mantra gebruiken van, dat doen we niet. Maar die beelden hadden ze niet, hè? want het gaat dus om drie, drie studenten... van de drie volgens mij, ik weet ja. niet zeker of er drie waren... maar van, van, van, van, van de Fontys Hoogschool dus... Um, die hebben beelden gemaakt, die hebben anderhalf uur daar gefilmd... die hebben dus allerlei mensen erop staan met gezichten... On ongetwijfeld herkenbaar. En jij vindt dat ze die beelden aan de politie moeten geven. Zelf zeggen zij, uh, ja, die politie heeft ons niks gevraagd... en bovendien, wij zijn journalisten, wij zijn uh, objectief. We willen ook nog wel eens ergens anders kunnen filmen... dus we geven ze niet bij voorraad. Nou, het was inderdaad, je kreeg eerst uh, die uh, docent ethiek te zien... en die zei dus van, hè, wij zijn uh, onafhankelijk... en wij zijn niet het uh, verlengstuk van de arm van de wet. Nou, die kregen die drie uh, studenten te zien, jongetjes nog... En die zeiden, nou, wij zijn niet... Ja, die praten gewoon eigenlijk hun docent ethiek na. Terwijl ik vind, als je docent ethiek bent... aan de school voor journalistiek... dan moet je niet alleen die studenten leren van... je bent niet... Uh ja, het verlengstuk van justitie, inderdaad. Maar ook dat je het verlengstuk moet zijn van je eigen geweten. En dat je elke keer moet nadenken van... ga ik deze beelden afgeven aan justitie, ja of nee? En niet alleen maar dat mantra gebruiken van... het is in principe, dus we doen ja, het maar, niet en klaar. Wacht even, Luc. Het is, het het is, is natuurlijk maar de vraag of... Wacht even, Luc. Als ze hadden gezien wie die 84-jarige man met een stoeptegel te lijf was gegaan... hadden ze misschien een andere afweging gemaakt dan nu. Uh, ja, wie weet. Maar, maar dat weten niet, we niet. niet. Niet alleen omdat het leuker is voor dit mediaforum... ben ik het tamelijk hardgrondig met je, met je oneens. Mm -hmm. Ik vind echt dat het niet de taak van de journalistiek is... om politiewerk te doen. Laat die politie... Ik bedoel, oké, okay, die moesten dan nog even uit Twente komen... maar hopelijk zijn ze het videocameraatje niet vergeten. Laat de politie zelf die beelden maar maken. En als het aan burgers of journalisten is... omdat ze om hun de reden vinden dat ze die beelden af moeten staan... waar de politie overigens een algemene oproep heeft gedaan... ze hoeven er niet specifiek met Tilburg te bellen... ze hebben een algemene oproep ja. gedaan... ja dan vind ik het helemaal niet de plicht van de journalistiek... om de, om, om de politie daarbij te gaan zitten helpen. Die meneer Straathoff, ja. waar je het over had zonder dat je hem noemde, overigens, maar de ja. docent ethiek van die school, die, die schrijft in een soort van commentaar. Ja. Hij, wekt op walgelijke, de bejaar, ja. hij wekt op walgelijke wijze de indruk dat het de studenten en hun docent ethiek niets kan schelen. dat een bejaarde man met een stoeptegel wordt mishandeld. Nou, wat, wat Straathoff doet, dat is hij, uh, hij haalt een aantal uh, objectieve nieuwsartikelen aan. die elkaar overschrijven en ook vaak dingen uit de context halen. Ja, naar van dit geval, hè? Ja, precies. En volgens haalt hij ook mijn column erbij... en dat gooit je op één hoop. Terwijl hij mm. toch als docent op School van Journalistiek zou moeten weten... dat... Nieuwsartikelen inderdaad objectief moeten zijn. En dan de column juist subjectief moet zijn. En ook chargerend. Ja, maar goed, en toch gooit hij, hij dat op één hoop. Hij is maar docentethiek. Ja, maar dat vindt dan. Ja, docentethiek, wie is dat niet hè, tegenwoordig? Maar ik, ik vind we. dat een beetje sleur <laughs> dat hij dat, dat op deze manier doet. En verder heeft hij helemaal geen inhoudelijke reactie. Nee, hij heeft absoluut een zwak betoog. Hij sleept er ook nog een of andere, andere wetenschappen bij om zijn geleerdheid. Oh. Uh, uh, aan de... Nou ja, het is een beetje. Een oh, het is wel leuk Oké, dan laten we die. Dan staat er even wat het is. Maar dan terug naar het punt. Want Bert zegt. Ja, dat is absoluut niet de taak van journalisten... Om, om die beelden aan de politie te geven. En jij vindt nou, het ik wel. Vind, ik vind niet dat je kunt zeggen van... dit is gewoon nooit de taak van de journalist. Ik vind, de journalist blijft altijd gewoon een burger. Een journalist is niet zo iemand als een uh, advocaat... die echt uh, ja, zwijgrecht heeft en zwijgplicht en weet ik veel allemaal. Een journalist, vind ik, die moet af en toe denken van... Uh, gaat hier mijn, mijn burgerrecht voor, voorrang geven? Of uh, is het inderdaad een bepaalde journalis journalistieke. Ja, maar als een journalist nou geheime informatie uh, tot zijn beschikking uh, krijgt. Rapporten die onthullend zijn, et cetera. Heb je dan ook de plicht om dat aan justitie te geven? Nou, ik zeg niet dat je het dan moet geven. Ik zeg je moet el in elk geval afzonderlijk. Moet je gewoon de afweging maken. Nee, maar, of maar dat is het of toch wel in dit geval. Jij, Kijk, als... jij, jij sleept die 84-jarige man erbij. Dat is jouw column. Achtige houding. Dat is ja, niet journalistiek. Ja, dat is, dat kolom, is kolomachtig. Ja, Daardoor lo loop je een soort tegen een soort emotie op. Van ja, misschien hebben die kids wel beelden van die 84-jarige man die die stoep telen. Dus ja, ben nou, jij in die zin wel een beetje eens nou, die, die af die je, kan, je kan natuurlijk in ieder geval als journalist als je beschikt over beelden of over informatie de afweging maken of dankzij jouw hulp die je verleent aan de politie en justitie er uh, gerechtigheid geschiet. Nou, Daar kan ik me iets mee ja. voorstellen. Maar om te zeggen van... Klakkeloos heeft de journalis journalistiek een soort van plicht om. Nee, beelden, dat, zeg ik beelden, beelden ik niet, informatie. dat zeg ik niet. Ja, ze nou, ja, steeds niet nee. En, en jij steeds Luc, had maken. hier de afweging gemaakt om je beelden wel aan de politie nou, te ik geven. Nou, heb, ik heb de beelden niet gezien van die studenten, dus dat weet ik niet. Maar die studenten zeggen al bij voorbaat, wij geven de beelden niet af. Ja, maar en slot, dat, vind ik, dat vind ik. Tenminste, als je dan docent ethiek bent, moet je dat niet je. Maar vind je, het, je, vind je dat tot slot van dit onderwerp een belangrijke taak voor journalisten om dan mensen op te laten pakken? Want die zijn dan misschien herkenbaar in beeld, die hebben iets strafbaars nee, gedaan strafbaar. Nee, Zeker niet een primaire taak, is ook helemaal niet een belangrijke taak. Maar ik vind dat ze erop op je wel over moeten nadenken of ze beelden wel of niet uh, okay. geven. en die jou gaan ze dat nu ook nog doen, denk ik. ik uh, dat is een mooie afsluiting. Die uh, jouw uh, column, althans een linkje daarna, staat uh, straks op onze site lunch.ncl.nl. Zo, dan krijg jij een, een normaal ah. dus nee. Wordt niet uitgekeerd, inderdaad. Ja. Afgelopen zaterdag startte top op drie. Dat is een nieuw muziekprogramma van de AVRO. Een legendarische naam natuurlijk. Ik keek afgelopen zaterdag 305.000 mensen naar de eerste aflevering. Bert, ik wist dat helemaal niet, maar jij hebt vroeger week gedaan ook van top op. Ja, ja, denk Hoeveel mensen keken er toen eigenlijk? Wow, een miljoentje of twee, of denk ik. Nou ja, ik ben, ik ben in het tweede stadium bij Topop gekomen. Ergens in 76, 77. Dat is dus na de tijd van Mut en Sleet. Waar op het meest beroemd om is geworden. Ja. Maar wel de opkomst van de disco. En de op, op, opkomst van Doema. Het goede doel, de Dolly's, et cetera. Dus uh, maar wel in de tijd van Penny de Jager? Uh, nee, eerlijk gezegd <laughs> vloog die eruit toen ik binnenkwam. Echt waar, dat was jouw? Ja, uh, ja, sorry. Oh, dat neem ik maar je nog het steeds gaat, kwalijk dan. Gaat, ze slinger nog steeds. <laughs> maar, uh, maar goed, toen keken we keken dus er heel veel. heb jij. Ja. Uh, heb jij het gezien dit weekend? Ik, heb er een, ik, ik zeg je eerlijk dat ik niet de hele aflevering gezien heb, maar ik heb er natuurlijk wel delen van gezien. Omdat je dat niet uh, kon aangezien? Nou, nou, omdat het niet helemaal bij mijn sfeer van de zaterdagavond past. Dan gaan wij lekker dvd'tjes kijken, mijn vriendin en ik, en niet uh, naar de actuele persoonlijke Maar ik heb toch uitzending gemist en zo. Ja, dan, weet je, je, je snapt het wel. Het is een actueel muziekprogramma. Het is een programma waarin je geconfronteerd wordt met datgene wat er nieuw is en wat je aantrekkelijk zou kunnen vinden. En als zodanig is het een aardige aanvulling. Maar het heet natuurlijk eigenlijk top op drie eigenlijk alleen maar omdat top op een ontzettend sterke merknaam is. Ja, het lijkt er helemaal niet Het heeft op. met het originele top op echt helemaal niets te maken. Luc, ja, je knikt een beetje bedacht aan. Ja, nou, ik ben ook nu wel van top op 1 hoor. Inderdaad, in die <laughs> pop met die kamer geplant. Ik, ik, ik was erbij voor de tv en uh, dat, dat zijn we allemaal mooie herinneringen. Maar de nu. Ja, ik zat in de tv en keek. Maar ik, ik vind het top opnieuw van deze tijd. Toen ik student was, toen keek ik altijd naar MTV. En dan kon je nog gewoon al je tijd lekker verdoen. En een keek je. En dan zag je het eerste nummertje voorbij komen. dan had je niks aan. Je wachtte dan drie minuten tot het volgende nummertje. Weer niks aan. En zo hobbelde een middag voorbij. Maar tegenwoordig, ja, we hebben YouTube. Je drukt gewoon de naam van een artiest in en je kunt lekker naar... Naar ja, maar kijk, je ziet, je ziet dat is het is er zitten ook interviewtjes bij. Dus, en, en het, ja, ja, maar, maar dat is, dat, nee, is natuurlijk het is juist, echt... Het is echt voor voor van, de, van deze tijd. De, de, de, nu wel, met de mensen juist kijk. voor de muziekliefhebbers is het een kwestie van... je hebt je radio aanstaan in de auto, ja. je hebt je YouTube, je hebt je informatie. Het is natuurlijk niet heel erg noodzakelijk dat de televisie ons daarin wegwijst. Dus jij denkt niet goed dat het terug is? Nou ja, de Afro heeft in de breedte de cultuur omarmd. En daar hoort de popmuziek wel degelijk ook bij. Ja, maar dan top op drie. Het is ook nog een beetje een zwakte bot, hoor, vind ik. Waarom? Ja, het, het, is, het refereert inderdaad een beetje naar top op 1. Hè, naar wat, wat voor enorm succes het was een generatie terug. Het is en dan slim, dat het slim merknaam? Op. Ja, oh, zou ja. Niet ja het je, had ook, je, had, je had ook Music Today kunnen noemen, maar dat had helemaal geen hond Nou, Ik denk dat je op zoek <laughs> moet gaan naar een andere muziekformule... die wel past bij deze tijd... Ja. Ik weet niet of dat is wat de wereldwijd doordoet... met elke dag één minuutje, maar... Kijk, ja. uh, daar zou je een hele discussie over kunnen houden... hoe je het dan wel zou moeten doen. Goed, dan gaan we het nog wel eens over hebben. dan Top op 3, trouwens, die naam die heeft natuurlijk met de zender te maken. Niet zozeer dat oh, okay. de derde variant okay. is. Oh, dat oh, is top. Op. punt drie. Okay. Nee, <laughs> oh ja 0. dat kan 3.0. Top op 3, oh, dat komt <laughs> ja. ook nog wel, ja. Kijk, dat wij gaan idee. nu naar uh, onderwerp 3.0 uh, van ja. dit mediaforum. Dat zijn de Amerikaanse verkiezingen. Op 6 november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen... in de Verenigde Staten zijn ze er al maanden volop mee bezig. En ook hier gaat, uh, gaat het uh, steeds meer losbarsten op tv. Nieuwsuur, we hadden het er net over. Doet dat met een roadmovie. Nou ja, een soort van. In ieder geval korte reportages... Uh, en dan van New orleans naar Chicago. Um, Tom Klein doet dat. Best van de vier gekeken, gisteren? Ik heb het gezien. Dat was, uh, nou ja, je hebt daar net inderdaad uitleg over gekregen... van de nieuwslijn-eindracteur. Maar we zaten, ik had gisteravond de regie van Paul Witteman. Ja. Dus we zitten dan altijd met z'n alles een beetje naar Nieuwsuur te kijken. En het was zo goed de, om... om technisch zo knap dat we dachten dat het fake was. Je, je weet, uh, Yvonneer is daar nou de uitvinder van... dat je zeg maar, de vragen van tevoren uh, al stelt... en dan van het papiertje leest... terwijl je de studio helemaal niet... een uh, rechtstreekse verbinding met die persoon hebt. Ja. Dus we dachten, nou, het zal toch niet waar in dat Nieuwsuur een Yvonier truc uit gaat halen hier. Nee, het was nog echt ook. Maar goed, het... Uh... En verder, hey, was de... het iets voor de SEP-service bij jullie? Nee, daar was het weer niet uh, spannend genoeg voor. Oh. <laughs> Luc gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Ik wacht meestal tot de laatste drie weken voor de verkiezingen. En dan kijk ik bijna alles, hoor, van de Amerikaanse verkiezingen. Het is toch een beetje... Ja, het gaat om de machtigste politieke man ter wereld. Dus het is een beetje het WK-politiek, vind ik eigenlijk, de finale ervan. En eigenlijk is wie in het Witte Huis komt te zitten... is eigenlijk voor ons als Nederlanders vele malen belangrijker... dan wie er in het torentje komt te zitten. Dus het is... Is dat zo? Ja, ik vind het wel. We zijn toch gewoon de satellietstaat van de Verenigde Staten. Ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk voor voor ons ook nog niet echt begonnen, laten we wel wezen. Het voordert buitengewoon de reislust van de journalisten. Geert Mak heeft een dik boek over geschreven Ik geloof dat Leo de, Leon de Winter een blog aan het schrijven is, waar hij ook al door Amerika oh, aan het trekken is. Ja, ja. Je, je, je kan daar buitengewoon jaloers op worden. en Het is ook uh, interessant om in de periferie van de Amerikaanse presidentsverkiezingen die verslaggevers uh, aan het werk te zien. Ja. Dus in... Niks voor Paul Witteman om ook een paar weekjes Nou, dolgraag uh, graag. En zeker met deze apparatuur gewoon zeg maar in een bus. En dan, en dan blijven rijden ook tijdens de uitzending. Ja, het ja, kan uh, gewoon hè Het blijkt dus gewoon te kunnen, jongens. Geweldig. Maar Tom, ja. jij, jij hoorde net ook Ed Ribbing praten over dat nieuwe gadget dingetje waardoor je vanuit een rijdende auto live kunt uitzenden. Is dat ook nog geen reden om de komende weken toch eens even te gaan nee. kijken naar Tom Klein? kijk zo'n gadget, wat je meestal ziet ze hebben een gadget en denken ze, wat kunnen we ermee? Nou, dan gaan ze mee experimenteren, dus uh, uitzenden vanuit de rijdende auto straks, uitzenden onder water, gaan ze allemaal rare dingen bedenken en op een bepaald moment komt het in een, in een nieuwe ja, stroomversnelling en dan vinden ze opeens een manier om een gadget echt uh, functioneel toe te passen. En dan is het heel interessant. Dus het maar wel, nu is het nog erg jong en vers. Maar wel, het is wel functioneel. Ja, nou, ja, ja, niet wel. Okay, niet Jawel, Dat is wel heel goed. Nee, en Het is in ieder geval ook spannender dan, want debatten komen er natuurlijk aan... die, die eigenlijk het, het echte begin zijn. Alleen debatten op de Amerikaanse televisie plegen over het algemeen... eigenlijk vrij uh, vervelend te zijn, Echt, onder andere. Omdat je, nee maar Bovendien, ja. ze hebben daar ooit afgesproken dat alleen wie praat in beeld mag. Dus de reactieshots mogen bijvoorbeeld niet. Uh, het, nee, dat is heel merkwaardig. En uh, het scenario is van tevoren vastgesteld, maar goed. We gaan ons er natuurlijk wel op verheugen. Ja, en dat vind ik altijd zo leuk om even koffiedik te kijken. Het hoort misschien niet in dit mediaforum thuis, maar Tom. Ja. Uh, Obama, Luke, Luke. Tom, oh sorry. <lacht> Pas altijd. Zeg Tom, maar ik Jurgen zit, tegen hem dan. Ik, ik zo zeg wel, Luc cool man. Ja, <lacht> Jurgen, dus. ik zit Zo met Tom Klein in mijn hoofd. Ja, dat gadget heeft bij mij heel veel indruk gemaakt. Dus maar <lacht> Luke, ja. uh, Wie gaat er winnen? Uh, Obama, denk ik. Ja, of het moet iets heel raars gebeuren dat Obama met zijn broek op de knieën weet ik veel waar wordt aangetroffen. Maar oh, als er nee, iets raars gebeurt, dan is het Nee, dat gaat, het, gaat nee. hem niet overkomen. Maar. Obama nee. is echt de keurigste man van de wereld. Ja, nou, dan wint Obama klaar. Ja. ja. Bert? Ja, Obama wint. Ja. Ben je wint toch weer met de mensen. Ja, en dat is nog eerder dan weer in Nederland, de kabinetten. Ik ben het wint... te vaak met mensen. Me Bert. Ja. ja, maar niet over. Uh... Ja. Ja. Niet moet over Hagen. Je moet door. Bert van der Veer en Luc <laughs> Koelman. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit Mediaforum. Dit is Radio 1 Lunch. In de nationale nieuwswisseling van Lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. En die wordt nog even succes toegewenst door Bert van der Veer... die nu de studio uitloopt. Uh, wij spelen of Ik speel de Nationale nieuwsgids vandaag met Stefan Snieders uit Rotterdam. Hartelijk welkom. Dank je wel. Vorige week ook een, een, een winnaar uit Rotterdam, dus je weet het nooit. Het als, als het lukt uh, nieuwscanner van de week te worden, dan win je 300 euro. De hoogste score was tot nog toe uh, die van maandag. 56 punten. We gaan in de eerste ronde het aantal vragen waarmee punten te verdienen of een aantal vragen stellen waarmee punten te verdienen is. Het aantal punten dat je verdient, dat neem je mee naar de volgende ronde en dat wordt vermenigvuldigd met het aantal goede antwoorden dat daar gegeven wordt. Uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Hey, ik werk als huisarts. Als huisarts? Ja. Dat is een drukke baan of niet? Uh, ja, dat is wel een drukke baan, uh, maar wel een hele mooie baan. Ja, moet je ook zo even naar stand.nl luisteren. Het gaat over de wachtlijst in de gezondheidszorg. Ja, oké. Interessant. Uh, uh, maar heb je nog tijd genoeg om het nieuws te volgen een beetje? Tussendoor, tijdens de visites, uh, luister ik veel radio bijvoorbeeld. Um, maar op zich heb ik wel een redelijk goe goed gevulde dag inderdaad. Ja. Een huisarts heeft natuurlijk geen belang bij 300 euro. Uh, nou kan, dat is altijd wel al mooi meegenomen. Dat is wel iets voor te verzinnen, hè? Absoluut. Goed, Stefan Snieders uit Rotterdam. We gaan beginnen. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Pijnlijke maatregelen voor Spanje. De Spanjaarden hebben het al zwaar en ze krijgen het nog veel zwaarder. No dinero, no. De regering heeft ondanks aanhoudende protesten opnieuw een aantal pijnlijke bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. De bezuinigingen nu moeten ervoor zorgen dat het land zelf kan aanklampen. Okay, Gisteren presenteerde de Spaanse regering een omvangrijk pakket aan maatregelen om het begrotingstekort terug te brengen. Hoe heet de Spaanse premier die 40 miljoen extra moet gaan snijden? Uh, een miljard, sorry. Ja, sorry. 40 miljoen zal het niet meer redden. Nee. Uh, Rocha. Mariano ro Rajoy. Rajoy. Rajoy. Rajoy. Rajoy. We gaan. Even daarover bellen of dat uh, goed is. Ondertussen wil een van de Spaanse regio's... zich graag afscheiden van de rest van het land. Het regionale parlement van welke regio... heeft gisteren ingestemd met het referendum over zelfbeschikking? Catalonië. Dat klopt. We gaan naar vraag drie. Ik lees een kop voor uit een krant. En de vraag is, waar gaat die, die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. De kop luidt, wat een mooi gebaar... En waar gaat het over? 1. de NS komt uh, haar personeel tegemoet... en veegt de nieuwe plannen voor het rondje om de kerk van tafel. Twee, voetballer Klozen wordt beloond om zijn sportiviteit... nadat hij zelf toegaf dat hij hens uh, had gemaakt, nadat hij gescoord had. En de burgemeester van Weert is dankbaar dat zijn gemeente is uitgeroepen... tot Groene Stad, de allergroenste stad en sportstad van het jaar. Bij, welke, bij welk citaat hoort deze kop? Ik denk de tweede. Dat klopt, het gaat over voetballer Klozen. Rogga is overigens fout gerekend, want dat is echt iets anders dan... Ragooi vindt onze strenge jury. Uh, we blijven even bij voetbal. Gisteren was de loting voor het toernooi om de kvb beker Ajax en AZ moeten voor de derde ronde van het toernooi... allebei naar welke gemeente? Sneek. Dat klopt. Landskampioen Ajax uh, ontmoet de amateurs van ons, ONS uit Sneek, uh, uit de hoofdklasse. En AZ speelt tegen topklasser ZW, nee, SWZ Sneek. Dus even kijken, je hebt uh, drie, drie punten verzameld. Uh, we gaan verder met vraag vijf. We laten een fragmentje horen en de vraag is wie is hier aan het woord? Zoals ik de kondiging kende en ik heb heel veel jaren voor en met haar mogen werken, denk ik dat ze opgelucht is. En dat ze dat een goed resultaat komen ze zo prachtig vinden, daar ben ik echt van overtuigd. Ruud Lubbers. Nee, Ruud Lubbers was niet zo heel moeilijk. Een oud-premier en vertrouweling van koningin Beatrix zegt... dat zij het helemaal niet zo erg vindt dat uh, ze bij de formatie buitenspel is gezet. Vraag 6. <kijst> Sorry, mijn stem slaat ervan over. Oh, helemaal helemaal ja. zenuwachtig en gespannen. De koningin staat buitenspel, toch heeft de nieuwe kamervoorzitter... van Miltenburg geregeld dat informateurs Kamp en Bos... vandaag bij haar langs gaan voor een beleefdheidsbezoek. Welke fractievoorzitter was daar verbaasd over... en vroeg van Miltenburg om in een brief haar handelswijze toe te lichten? Uh, Alexander Pechtold. Dat is helemaal goed. En Van Miltenburg heeft die uh, brief toegezegd. We gaan naar de, uh, de vraag 7. En bij deze vraag uh, krijg je de kans om je score flink op te vijzen. Want er zijn maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, dan uh, moet je stop zeggen. Maar denk wel goed na, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints je nodig hebt, hoe lager het puntaantal. Vier. In Nederland zorg ik voor een goede raad. 3. Ik krijg altijd veel inspiratie in vervoersmiddelen. 2. Mijn nieuwste boek gaat volgens de recensies vooral over seks en drugs. Stop. Uh, J.K. Rowling. Dat is helemaal goed. Ik uh, kan me voorstellen dat ik bij die eerste... want die vond het al heel moeilijk. Uh, maar twee ja. punten dus gehaald. Dat betekent dat jij zeven hebt gehaald en dan moet je acht... Uh, goede antwoorden geven voor een gelijkspel. Als je negen goede antwoorden geeft, nou, het is eigenlijk heel duidelijk en hm. makkelijk. Dan, dan heb je gewonnen en dan heb je die 300 euro. Oké. Okay. Dus, uh, nou, we gaan straks verder. Ik ben het volkomen eens met de stelling. Ik ben het uh, niet eens met die bezuinigingen. Dit is gewoon verkiezingsbelofte. Die worden zelden waargemaakt. absoluut eens. En als consument, denk ik, moet je gewoon betalen voor de zorg die je afneemt.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 Wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Het taboe op de wachtlijsten wankelt, zo opent een artikel in de Volkskrant vanochtend. Want de wachtlijsten kunnen volgens deskundigen helpen... om artsen en patiënten hun behandeling te laten heroverwegen. En dat kan veel geld schelen. De stelling waarop u kunt reageren is dus... Wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Bent u het daarmee eens of oneens, dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus sms'en naar 7070 kost 50 cent. U heeft de kans om gratis te bellen met nummer 0800 1101, Dus 0800 1101. U kunt stemmen via de website www.stand.nl en u kunt ook twitteren uh, hekje standpunt. Om half twee is de gast uh, in stand.nl Henk Krol, fractievoorzitter van 50+. Stefan Snieders uh, heeft uh, zeven punten gehaald, moet dus acht, uh, acht keer in ieder geval uh, een goed antwoord geven in het uh, nieuwskanon. Uh, ja, je krijgt 90 seconden de tijd, ik wens je weer veel succes en uh, nou, zo snel mogelijk goed antwoord geven. En als je het niet weet moet je pas zeggen. Prima. De Nationale Nieuwsbuis. Welke stad mag sinds gisteren zijn motto vrede en recht in het stadswapen voeren? Den Haag. Klopt. Het schilderij van welke schilder dat op een rommelmarkt in Virginia werd gevonden is waarschijnlijk gestolen uit een museum. Genoa. Klopt. Nieuwe foto's van de Curiosity tonen aan dat er ooit een rivier op welke planeet heeft gestroomd? Max. Klopt. Welke autofabrikant gaat als eerste auto's op waterstof op de Europese markt brengen? Hyundai. Klopt. De vier grote steden zijn tegen de invoering van welke pas? Mietpas. De, de Israëlische premier Netanyahu heeft in een toespraak gewaarschuwd... voor de dreiging van welk land? Iran. Klopt. In welk land zijn twee Nederlandse ontvoerde jongetjes gevonden? Pas. En dat was Spanje. Een Amsterdamse stadsdeel gaat aangifte doen tegen Towel tv die de uh, stoep op welk plein heeft vernieuwd? plein. Klopt. Hoe heet de minister die de hoge salarissen bij wooncorporaties wil aanpakken? Spies, klopt. De bemanning van welk cruise schip is door een vakblad uitgeroepen tot zeevaarders van het jaar? Pas. Costa Concordia. Welke bank had gisteren opnieuw een storing bij het mobiel bankieren? Rabobank. Klopt. De bewoners van een asbestvet in welke Utrechtse wijk mochten hun woning in om spullen op te halen? Knaaleiland. Klopt. Nederland trekt 2 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan welk land? Jemen. Klopt. Hoe heet de Nederlandse keeper die heeft bijgetekend bij Swansea Forum. City? Vorm. Vorm, <racht> klopt. In welk vervoersbedrijf wil de NS een belang van 49% nemen? Htm. Klopt. Een van de acteurs van welke bekende filmserie is overleden? Nee, niet. De Pas. Pink. Penter, ik heb oh, zo'n ja. vermoeden dat het niet zo heel erg is dat je die naam van uh, de ah, premier van Spanje hebt ik, ik ik Even kijken. <laughs> ik kan niet tellen. Jij hebt 13 goede antwoorden gegeven. Dat is 91 punten. Je bent overtuigend winnaar geworden. Mooi. En krijgt dus uh, 300 euro. Ik kan ze goed gebruiken hoor. Wat, wat ga je daarmee <laughs> doen? Um, ik had het goede voor om ze goed doel te gaan geven. Maar dat klinkt weer zo moralistisch. Ik, uh, ik denk uh, een etentje. Of een deels goed doel. Goed. <laughs> goed. Nou, dat zou heel mooi zijn. <laughs> Stefan Snieders, van harte gefeliciteerd met die 300 euro. Doe er wat leuks mee, wat het dan ook wordt. En, en heel goed gedaan. Ja. Bedankt voor je deelname. Dank je wel.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 I let her in John Mayer kan dit liedje net niet helemaal uitzingen. Something Like Olivia was dit. Dit was uh, ook het eerste deel van lunch vandaag. Wij uh, gaan maken even plaats voor het, het, het journaal en komen daarna terug. En dan gaan we uh, ja, eerst over lunch. We gaan lunch doen, werklunch en zo. Maar uh, vanaf half twee standpunt.nl. En de stelling daarin is... Wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. U kunt bellen, 0800-1101 of sms'en of twitteren of wat dan ook. Wat u, uh, doet u in ieder geval wat en tot zometeen. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. om twee uur in Vrijdagmiddag laat.